Wij beginnen de les van Zogar 77. Um, aan het einde van de vorige les hebben wij, waren we wij begonnen met een nieuwe ma-maar, nieuwe artikel wat die, dat erg belangrijk is, bijzonder belangrijk is. Het is erg hoog in, aan het begin van de wortels, van alles, van, het, van de schepping. En daarom is het natuurlijk, werkt het bij ons een beetje, natuurlijk uh, onbegrepen natuurlijk. Het is moeilijk om daarin te komen in ons, met ons gevoel. En ik had alleen de vertaling gegeven van, ja, van deze oort. Natuurlijk kan men nog niets begrepen daarvan. We moeten we altijd nooit, nooit denken wat, ja nou, wat heb ik begrepen, wat heb ik niet begrepen. En nu, in deze les geef je geweldige, geweldige verklaring en helderheid in deze les. En dat is allemaal het, het onderdeel van ons van de redingsformule. Um, Maar dat is alleen natuurlijk voor jullie is het, wordt het uitgebreid, uitvoerig, in details weergegeven. Maar wij staan op het punt, ik mag wel zeggen, als kabbalist mag je wel ook toekomstige dingen, plaatje ook iets vertellen. Natuurlijk, duim is wat men het zegt, ja, moet je natuurlijk, de voorwaarden natuurlijk, het allemaal goed verloopt natuurlijk, maar ik bedoel we weten niet of we halen het morgen maar de dag van morgen, maar we zeggen wel, qua plannen kunnen we wel dat realiseren uh, wat ons betreft dat uh, deze redingsformule, ga ik ga ik ben nu bezig met zo'n boek, speciaal boek als stencil voor vanaf september hoop ik dat wij zullen so beginnen ook ergens aan uh, hier buiten hier buiten onze wat wij leren dat is specialistisch en echt kabalen leren, maar toegepaste kabalen als het ware de reddingsformule voor een uh, mens die gewoon buiten staat en dan zo'n een paar sessies een paar sessies, klaar voor bedrijven, voor de overheid, voor de banken, voor de justitie. Is my, dat is mijn... En dat zal dan de eerste keer ooit in de geschiedenis in, de heel, in de, van de mensheid van toepassing zijn dat zoiets, uh, so zo'n so twee sessies waarschijnlijk achter elkaar, twee avonden, waarbij een mens hoeft niets te weten van Kabbalah. Hij krijgt een gigantische oplading. En. Voor. Prestatiegerichte mens. Waardoor. Echt in dit land wonderen gaan gebeuren. Aan, aan elke mens die daarin. Aan die cursus doen. die zo'n cursus. Trainingen. Dat is wat we de, alleen, alleen, say, van plan zijn te doen. Alleen al in zeg ik altijd. Van jullie zeggen, ik. Geef ik niet aan de pers. Dat soort mededelingen. En aan jullie wel. Dat jullie zien. Dat. Het is in de handen van de mens, als de mens zich verbindt met het hogere. Ja, met het hogere betekent met, met, met boven de en onder de parseien. Daar kan je alles opbouwen. En dat willen we doen. Uh, wat voor anima zal zijn, we zullen zien, dat is niet aan mij. Maar dat is wat ik graag wil doen. Dat Iets blijvends in dit land. Waarbij Nederland zal qua concurrentie alles te boven gaan, alle landen, andere landen, in alle opzichten, want de human, res human resour resource, yeah, dat zal ik, wat de kabale, niet ik, maar de zoger wat wij leren allemaal, dat zal immens groot, uh, grote impact maken aan iedereen. Dat jullie dat een beetje weten. Maar dat is waarmee wij ook ons ook bezighouden. Maar wij gaan dat echt flink in details daarin. En daarom geduld opbrengen. Geduld, ook geduldig zijn. En vertrouwen. Het belangrijkste is vertrouwen. En alles komt. absoluut. Wat heeft hij ons verteld? Hij uh, zei tegen ons. Laten we nog een keer dat doornemen. Dat... Uh, Vanaf de vertaling, dus de, de pagina Jut Gimmel, 13, de rechterkolom, de eerste regel, de zijn. Ik zal zo vertellen beetje wat hij vertelt en ook een beetje laten zien waar, waar het over gaat. Hier op het bord heb ik het een en ander een beetje opgetekend, niet alles, maar wat, wat komt. Ik zeg zo. So. Brishit, Rabia Lazar, we goede, in het begin, Rabia Lazar, enzovoort, so dubbele punt, Brishit, in het begin, twee, Rabia Lazar patach, Rabi Lazar opende, een discussie, een vers. Se u marom hef op je ogen, uri u en zie, mi bara, wie, mi is wie, bara is schip, drie hele, Deze. Punt. Se om mij in Hef op je ogen. Hef je ogen op. Zoek je uit dat vers. En hij zegt: vraagt, Dit is ook gevraagd. Le eze mako. Naar welke pla plaats moet hem, moeten wij onze ogen opheffen? Hier, om um is Shiva, nee, antwoord. Lama kom naar de plaats. Shekore naim tluim tlujot, alav. Waar alle ogen hangen ervan af. Of hangen eran, eran. En dat is, om even te zien, dat is die plaats wat hier staat, hier boven. Arichantin. Hij gaat ons zo vertellen. Oemi en hij zegt, oemi en wie is dat? Vijfde regel. En wie is dat? Dat wij alle ogen, waar alle ogen vandaan, als het ware, daar hangen eraan. Ah, Punt. Ho, haim, dat is de opening van de ogen. Zo'n woord, opening van de ogen. Alles komt nu klaar, uh, duidelijk als, in, als we je goed luisteren. Shehu Malchut de dat dat Malchut is van het hoofd van de Pin. en dat is heb ik hier opgetekend rechts op de tekening de Pin. waar alle partzuviem alle krachten hangen eraan en die Malchut die staat euh, bovenaan in zwart met zwart zwart Magnetje aangegeven, dat is de malgoed, dus dat is de toestand van uh, katnoot, als het ware, de, de malgoed is gekomen, Waar, wat is de toestand van malgoed, dat de malgoed is gekomen uh, in het hoofd, ja, op de plaats van de binai. de binai is uitgestapt uit het hoofd, dat is de toestand, dat is de toestand van correctie. Kleine toestand. Dat is die, die malgoed, overal eigenlijk in elke of in elke onderdeel in het hoofd, in het lichaam en in het in onderstel gebeurde dat. Ik heb het niet opgetekend dat in elke stuk, maar zo is het. Uh, halfslachtige uh, beslissingen worden niet genomen in het geest, in de ware realiteit. Ja? Uh, dus overal was de bedoeling om malgoed. Dat was de plan van de schepper. Waarom? Wat is de correctie daarvan? De wereld zou niet kunnen bestaan alleen zoals so het Adam Kadmon was. Ja? Negen sferot en dan we hebben we gezegd, de tiende kan niet ontvangen. Dat is, dan zouden in de negen sferot van de hele schepping negen tiende zou het licht wel zijn. En in, in de tiende niet, dat kan niet. Dus, wat is dan gemaakt? Wat is dat wonderlijke van het, schepping, het scheppingsplan. Dat van, ho, van boven was het zo geregeld, dat de bina, dat de, de malgoed, dus de kracht van de malgoed, dienium, uh, die werden vermengd met bina, met dus de kracht van dienium, van het ontvangen voor zichzelf, werd vermengd, vermengd met, de, met, de, met de bina, met de kracht van het geven. En op die manier werd de mogelijkheid gecreëerd om correcties te doen, om stap voor stap het leven in zichzelf ontvangen. Want het leven is, is lichtgochma en dat kon niet ontvangen worden anders dan via de Bina. Dus overal, en ook wij precies hetzelfde, ook bij ons gebeurt het van binnen ons, moet je precies dezelfde handelingen doen wat, wij, wat ik vertel. Dus jou ja, maar goed, daar waar de alle krachten van ontvangen voor jezelf voelen. Dat moet je weten, kleiner maken. Niet omwille van jezelf uh, comedie spelen, maar anders, het is niet zo, het is niet anders. Er is geen ander leven mogelijk. Ja? Wie dat niet doet, die eindigt ellendig el in, de, in deze wereld. Gevangenis, uh, moorden, verkrachtingen en daarna alle ellende daarvan. Zonder dat te doen, geen mens kan. Een ware bestaan gelukkig bestaan opbouwen. Ja, dus die maalgoed, die, die steeg op, kijk in het hoofd was het zo, in het leger was het zo, in het onderstel was het zo, in elke partsoef bestaat zoiets. En alles vanaf die, die mal, vanaf die arikanpien tot het einde van de 6000 jaar van de correctie heeft dat deze regel bestaat. Of deze instelling bestaat. Dan kwam het zo op die manier, wij zullen dat verder kijken, maar eerst blijven bij de tekst. Dus dat is die maalgoed die naar omhoog steeg in het hoofd, en als maalgoed stijgt in het hoofd, dan maalgoed betekent einde, die, die, stel, die stelt een einde aan, de, de beperking, de, hoe dat, de grens. En daarom zeggen we dat zomaar van Kettergochma, kan het licht niet naar beneden komen. Door die opstelling van het optrekken van de malgoed naar het, dat heet dan de partnerschap tussen de uh, malgoed en de bina. En in de woorden van de wijzen of in de woorden van de gevoelswoorden, de krachten, zeggen we dat de partnerschap tussen de jin uh, uh, de gestrengheid, strengheid van de wet en de barmhartigheid. Dus die partnerschap moet het zijn. Niet alleen de barmhartigheid, barm barmhartigheid zonder, als het ware, zonder uh, dien, zonder strengheid van de wet, is, gaat uitlopen in de perversie. Eh? Barmhartigheid zonder dien, zonder de wet, loopt uit in de perversie. Ik wil niet verwezen naar landen, of weet ik veel, naar al die toestanden waar het is waar geen wet is, dan komt een perversie. Waar, waar het te strenge wet is en geen rekenschap wordt gehouden met de barmhartigheid, met de genade dat so, is ook geen leven. Daarom is het niets geworden van de, van de wilde, van, de wilde West, van het wilde westen. Daarom is het Amerika nog steeds proberen ze alles te doen, maar het is nog steeds nog erg nog erg eh, te veel kracht vertoon en zeer weinig barmhartigheid. Erg veel, heel weinig. Het is nog geen maatschappij. Hier in Nederland is nu, zoals ik voel en zoals ik merk, en ook wat, wat Ramchar zegt, hier wordt het nu de eerste plaats in de wereld waar de ware maatschappij nu tot stand komt. Het is geen uh, euforie. En wij zijn, wij zien het wel wat er nu gebeurt. En de regering komt, die gaat werken. Het zijn niet meer die vadertjes. Ja, die vadersfiguren, vadertjes, figuren, die die poppetjes. Het zijn geen poppetjes, het zijn werkers. Het zijn gewoon, moet je niet kijken naar hen die... Weer met, uh, weer met het overdreven euforie, maar ze zijn gewoon werkers, er is geen, geen geen van hen heeft een, geen van hen heeft uh, charisma kijk naar die bos, dat is net een, een straatjongen ja? zo moet het ook zo zijn het is niet zo, ja kijk, als je nog op straat zou lopen, dan weet ik niet wie het is een, een bakker of een doet er niet toe, weet het zijn gewoon wekken mensen die werken. Daar gaat het om. En dan kijk ik naar die anderen. Hebben ze iets, uh, niets. Alleen maar managers. Zo moet het ook zijn. En niet uh, charisma en uh, dat allemaal kinderlijke, uh, kinderlijke houding. Maar goed, dit, dit land wordt nu echt de ware maatschappij. Als voorbeeld van de ware maatschappij. Want het kan niet anders. Daarover ook gaat gesproken Ramgai. Ramgai had het ook over dit... De regio van Nederland. Door hier heb je gesproken dat het ligt niet aan het volk of dat natuurlijk ligt het volk zit ook hier. Maar natuurlijk ligt het de stralingen die hier komen buiten het land Israël, Israël is het hier zeer speciaal. Daarom hier wordt het dan voor de hele wereld een staaltje van hoe dat moet. En daarom is het natuurlijk niet, niet om niets, niet, niet uh, een toeval dat een Nederlander zo toch wel. ...een beetje bedweterig is. Bedweterigheid is ook hier niet om niets, hier in Nederland. Dat is erg goed. En men ook kijkt naar de wereld en men denkt dat men... ...wij kunnen de wereld toch wel... ...een beetje met een glimlaag van uh, hoe de wereld gek is toch wel. En wij toch wel een beetje hebben voor het bij het goede. Het is absoluut hier... ...komt ook door, door wat Ram Ghali ook al had gezegd. Het is niet van mij. Dat dit hier ook de straling komt, net zoals het noordelijke Jeruzalem. Dat is dan het epicentrum voor alle niet-Joodse volkeren. Dus alle volkeren die hebben hier hun oorsprong. Hier zit als het ware de Jeruzalem van alle volkeren. Natuurlijk voor alle volkeren, behalve Israël. Israël zit dus dat voor alle volkeren, plus Israël, is het natuurlijk Jeruzalem. Dus dat is iets waar wij aan gaan doen. Aan jullie ook straks. Allemaal leren. Dat ook die, die cursussen die ga ik ga ik hier. Ik moet alleen initiëren die cursussen. En daarna die anderen zullen gaan geven. Er is een enorme behoefte. Eigenlijk. Hoe de mens zijn uiterste kan halen. Zijn de hoogste prestaties kan halen. En het welzijn handhaven. Bij het optimale welzijn. Dus niet dat je dan uh, drukte alleen maar opzoekt... ...en wordt steeds drukker en drukker en drukker... ...en hard, klappen, hard uh, problemen, et cetera, et cetera... ...maar dat is wat wij hopen, wat ik zie... ...dat het mijn rol ook is om het ook hier bij te brengen. En natuurlijk dat vorig jaar de, de mijn uh, optreden bij... Ja, wat ...in mei, wat ik over liefde had gesproken... Dat was ook een eerste uiting daarvan. Dat wij zien dat het, de tekenen zijn nu al klaar om echt het ware maatschappij hier op te bouwen. Dat wij niet alleen elkaar dulden alleen, of, ja, maar dat wij echt zullen leren in weerwil van ons natuur elkaar liefhebben. hebben. Een andere manier. Maar dat is wat, dus die malgoed, dat is waar hij over spreekt dus. Dat is goed, die uh, maalgoed van het hoofd van Arichan Pi. Dus hier begint alles. Hier. Wij spreken nu niet van Atik, van, Ari, Artik, van, Arie, van uh, Adam Kadmon. Ook niet van Atik. Oh, we zullen ook later een beetje spreken, maar daar is niet, valt niets te begrijpen. We zullen leren dat in andere manieren. Maar hier begint er iets wat... wat. Het begin is van alles. Hier, kijk dan. Nou. Dat is die mal die steeg op naar het hoofd van a richan pin. En daar zullen ze gekend worden. Ja, die o de atika asatum has dat deze dat deze verhulde veteran, betekent het oudste, de oudste, de oudste vandaag, kan je zeggen, atika, nog zeven En nu dat die bij wie vraag van toepassing is. Wat betekent vraag van toepassing is? Vraag betekent dat er al... Het is wel onwetendheid, ja. Het is wel alsof het... On... Alsof het niet... Eh, bevatten valt. Vraag, ja. Maar daar zit toch wel... Je kan toch wel vraag stellen. Dan valt er wel iets daarmee te, te doen. Een of een andere communicatie mogelijk zou zijn. Dat betekent vraag, duidelijk. Daar waar geen vragen mogelijk zijn, daar is, uh, daar is geen, geen enkele bevatting mogelijk. Maar waar de vraag is, dan is het, dat is mogelijk. Duidelijk, daarom hebben we ook gezien in onze cursus, in de eerste twee jaar herinner ik, heb ik altijd gezegd, geen vragen stellen. Waarom? Want ik spreek van het, van het, van het, van het land, waar, je, waar niemand begreep, begreep van, van had. Ja. Iemand had alleen antwoord, vragen gesteld van, vanuit onze wereld, van de optiek van onze wereld. Nou, dan is het, het is net of je vragen stelt, wat ik vertel, waar je absoluut geen, mee rela, geen relatie mee had. Ja, duidelijk. En nu kunnen, we wel, nu kunnen we wel vragen stellen, nu zijn vragen, zinvolle vragen, ja, veel zinvoller, duidelijk. Dus, Normaal, maar wij spreken hier van echt de plaats waar wel, ja of niet, waar wel dus de eerste originele, de authentieke plaats, eigenlijk de eerste plaats waar de vragen kunnen ontstaan. En daar komen we straks. Even, zo so, so komen we, dan zullen we zien waar, tot wat kunnen we komen, waarin kunnen we, waaraan ontlenen we iets. En licht, etc. et cetera. En wat niet? Wat is het verschil tussen deze vragen en die we in slavé hebben gehad? De vraag wie en ma? Is het een andere vraag dan wie en ma? Dat uh, lijkt wel erop, maar dat is iets, te zien. De vraag was van uh, Marco. Er zijn vragen die we ook geleerd in Slavé-Solam. Dat het wie en ma? Wie en wat? De vragen van Farao. Ja? Wie is de schepper die ik, die ik moet dienen? En dan is het wat, wat is, natuurlijk daar heeft het ermee ook te maken. Maar nog iets is erbij. Mi, wat wij spreken mi, is een deel van de naam van Elohim. Want wat, wat staat hier geschreven? Kijk, mi bara ele. Kijk naar de tweede pers. Tweede vers. Twee laatste woorden. Mi bara. En dan de laatste woord schiep deze. Als je verbindt dat mi, de eerste woord mi, mem, jud. Dus de laatste twee woorden van de regel 2. Dat mem en jud verbind je met het eerste woord van de regel 3, dan heb je de naam Elohim. De naam Elohim is een volle naam. Ja? Hoeveel letters heeft de naam Elohim? Ja? Letters? Five letters? Five. letters. letters. Why five letters? Five sferot. Totally. The name elokim. Elohim, okay, now. And here is it. That is what we. That is what he. What. What he knew. Where he knew overheaved. We gaan nu. Kijken naar die five sferot. Van de Bina. And aangezien wij spreken van die Bina straks. Eventually. I was even four. Me four. But else we knew straks spreken van de Bina. And the Bina is the name. Elohim, ja of niet? Dan werd de Bina ook zo gescheiden in die twee. Kijk nou, de Bina. Net zoals bij de Arikan Let op, heel goed. Het is niet moeilijk. Alleen probeer open jezelf te stellen. Volledige vertrouwen. Niet met je hoofd. Alleen verlangen. Net zoals een vis die dan eruit die komt, dan wordt op een kust, op een kust. meegesleept met een. Met een golf, en die komt op een uh, op een zand te liggen, net zoals onze wereld, het is net op een, op een, een beetje vergelijkbaar en dan die vies die probeert alles te doen om naar, de water, naar het water te komen, om even weer tot leven te komen, zo houding dat is goed, dan zal je het, zal het zien dat het alles, alles is begrijpelijk en alles is uh, geniaal en eenvoudig dus net zoals uh, in elke persoon net het was precies hetzelfde. Ook dus in de Bina was ook precies hetzelfde. Hier is het ook net zo so die malchut die stay ook hier precies hetzelfde naar de plaats ook hier kunnen we ook ook zo iets doen. Ook hier so was het niet malchut. Alleen heb ik niet zo opgetekend. Overal was het precies hetzelfde. kan heb ook zo gezien hier. Ook So there was it overall itself, there was it. Overal itself. Here can ook zo iets here. Uh overal nu heb ik de soon zo'n rondje gemaakt. Rondje gemaakt van de so. bij de partof je. Malchut is also mal goed. Mal uh, goed is here, gesteek op gesteek. En ook hier bijvoorbeeld bij uh daar ook hier. Bij de zon heb, je ook weer, heb ik ook nog een rondje opgetekend. Ook van die maalgoed. Okay. Maar heel goed luisteren, want dat is... Eenmaal heb je hem door, dan zullen we zien... Hoe dat geweldig werkt. Ik had alles gezocht, nee. Er is geen andere reden, dus... Er is, dat is absolute reding waar we het over hebben dus probeer het even te zien dus, uh, dus de naam Elohim de naam Elohim is in vijf, vijf de naam Elohim, ja herinneren we dat door deze naam werd ook de wereld geschapen, ja, de Bina en dan de naam Elohim heeft vijf sferot als je dat van, van, ter, van, van achteren naar voren gaat dan wordt het van achteren naar voren gaat. Uh. Elokim, Al. Lame, hey en dan Yud, en dan Mem. Ja? Yeah? Dat is de naam Elokim. Als je van deze kan van uh, Elokim, E, Lo. Als je nu van links naar rechts gaat, deze naam, dan, dan zie je dan, dan, ook hier, wat het, wat wat het geweest was. Net zoals daar, malgoed, steeg op, malgoed, steeg op, naar, waar naartoe? Naar de, naar het hoofd, zo so is het ook hier, precies hetzelfde, hier, kijk. Okay. Als je een zitten woord, in het Hebreeuws, dan betekent dat naar krachten, betekent dat naar krachten, ja, dan is het net zoals van rechts naar links, dus van rechts naar links, staat gelijk aan van boven naar beneden of naar beneden. Of ja, dus als we nu doen doen van links ja. naar rechts, dan is het. Dan is het, ja, van beneden naar boven. Naar ja? boven. Oké? Dus, daar hebben we eh Laten we het niet, laten we het niet doen, anders wordt het verwarrend. Dus, ook dat niet doen. dat wordt een beetje verwarrend. Maar, wat we doen is het volgende. Uh, eigenlijk is het hier omgekeerd vanwege de naam de, van Elokim. De dus dat is dan beter te zeggen hier: van beneden naar boven. Dan is het naam Elokim. Waarom is het zo? Omdat de naam Elokim is Dien. En van Dien is altijd van beneden naar boven. Kom. Ja. Oké? Dan is het van beneden naar boven. What do they call that? That that comes the malchut. the ma, malchut comes here. Three spheres in the in the bowl. Yeah, five. Five spheres. That is done. Here this sphere, there this sphere, there this sphere, here this sphere, five this sphere. This help me down with another word. Is it? Is it? Keter. Of kunnen we zo beginnen? Peter Hochma, uh, Bina, Zeerantin en malchut van de naam van Elohim. Oké? Dan hebben we heb boven, hebben we MEM. Dat is ook MEM. MEM. Mem-Jude. Mem-Jude. En onder hebben wij het tweede gedeelte. Even. Dus wat dit wij doen dan. In plaats van Scherzfeld wordt weer gegeven in de naam van de schepper. Heil. Heil. Of, en dat is als het ware Keter hochma en dat is het uh, onderste gedeelte, eile, dat is dan bina, zeerantin en maaghoed, die uitkwamen uit uh, naar, onder, naar een ander gedeelte van de partstof. Oké? Okay. En dat is min. Stap voor stap alles het goed. Oké. Okay. Mm, dus zeven, uh, de regel zeven. Dus we hebben gezegd dat daar, hij zegt. Uh, uh, kan een vraag stellen. Waar? Hij zegt nog niet, nog niet, niet, niet duidelijk. Bara-eyle, Hij zegt, bara ele. Als we nemen dat stukje van, de, van dat vers. Daar staat, bara ele betekent schip deze. Hij zegt, Umihu. Wie is dat? Wie? Dus wie heeft dat geschapen? Hoe Nukwa Nuqua Gu Sorry Guha hanikra Mi I said Vi Schip Eile Eile Eile The second Di Eile the, These the, three Three the letters Three on the letters From the name From the name I said Vi Schip deze Mi This, Mi is Keter chokma. Di Schip Eile Di Schip Pina Zira Pina Zira Pina Malchut Natuurlijk dat het zo so dat hogere schep, de, de lagere. duidelijk. De hogere, mi, dus mi is ketterhochma, uit van de naam van de schepper, van de naam van Elohim, van de naam van, van de dien, de dien, de naam van de, uh, de, de, ja, de, de schepper, als, als, uh, als de, als de, als dien, als de wetten, de, de, de, de strengheid. Dan zegt hij dan mi, dat betekent kettergogma. En hij schiep, is een bara, bara van het woord, woord scheppen, schiep, eilen. Altijd zo, kettergogma, die dan schiep, schepen, schepen, scheppen. De onderste binazierampien, maar goed. Even, dat komt zo. Erg veel anders, want de heren het Het begin en de kern. Alles draait, alles over draait erover, maar in verschillende fases. Maar hier is het het begin en zeer belangrijk, bijzonder belangrijk voor uh, uh, ons inleiding voor uh, inleding, echte inleding is een flink, maar dat een, een onderwerp, een stukje van de reddingsformule. Hoe hoe, zegt hij? Ja, dat is, hoe, uh, hanikrami, Dat is, hij, die, die heet me. Zo so, is ons wie is me? In ieder geval, de naam Elohim, we hebben geleerd al, ja? dat, dat is de naam van de Bina. Ja of niet? De Bina. Want de wereld werd ook geschapen door de naam van Elohim. En niet door de naam van Hawaii. Hawaii natuurlijk zit wel in die naam Elohim binnen. Oh, hier heeft u ons voor het eerst iets iets, iets een. How fast? Die weer een grote dat is de zat de bina dus dat is dan zat op zeven onderste van de bina dat weten we onderste van van bina ja en die bina die dus eerst uit kwam boven dat is ja yeah, dat is dan drie Bovenste, ja, drie bovenste van de binnen. Noemen we dat gar, we noemen dat ook gar. Gar, de drie bovenste. Oké, okay, nu heeft u ons al iets aangegeven, iets waaruit de plaats in het besturingssysteem, waar de vraag begint. Dat betekent waar de vraag al begint. betekent, het is wel iets wat niet begrijpelijk is. En tegelijkertijd iets wat dat al houvast, zeker houvast aan ons geeft. En dat is die zoet. En kijk nou, dat is this, deze plaats. Pla pla pla dat voor ons, zeer, zeer cruciaal is voor ons. Deze niet deze niet is voor ons bijzonder belangrijk. En deze hele, die onderaan hebben we dat in de eerste, hebben we nog de hele. En de hele bedoeling is om die tot elkaar te brengen. Dan wordt het de volledige naam van Elohim, Bina, volle Bina wordt het dan. En samen met ermee wordt ook getrokken, aangetrokken. Keter en Gogma, Keter en gogma, ketter, ketter, en gogma van zon. Dus de hele, hoe, hoe wordt het allemaal ge, uh, het mechanisme van de correctie? Straks, als het laag, de lager, uh, zich beter, hun leven beter, dan wordt die hele, verbonden met de Mi. Nu staan Mi apart. Die Mi staat aan de bovenkant van de Iersuit. En dat is de onderste kant van de Iersuit. Dat zijn Eile. En de hele bedoeling dat om die Eile op te trekken naar de Mi en om dan wordt het elokim. Kijk. Eile, als je dat verbindt en Eile plus verbind je dat van beneden, van beneden naar boven met het Mi Mi natuurlijk wordt het omge omgedraaid. Dan wordt het de naam Elochim. Dan wordt het de volledige naam van Elohim. Ja? En dat is dan. En hoe verder? We komen zo so, verder te leren. Oké. Okay. Dus hij heeft ons nu aangegeven. Wie is dat? Wie schiebt die Eile? En hij zegt, wie in deze in, de, in deze zin, of in dit vers uh, slaat op mi, ja mi, mi is wie, op die twee eerste, uh, twee eerste letters van de naam van de schepper. Kijk nou hoe geweldig, stap voor stap, als je het gaat, gaat aanvoelen, in, het, in deze taal, in de hele taal, kijk nou de, het, de vraag, mi, de vraag is wie, de vraag wie betekent, dat is on, eigenlijk iets wat ondoordringbaar. En dat zijn de twee letters. Twee letters. Wie uh, betekent ook de ketter en chokma? Ja? De ketter van de chokma. Ketter en Ja, Juist die zin hier. En eilen wel. En het is geweldig hoe de, hoe de Torah opgemaakt is. Kijk, toen de Moshe, toen Moshe niet kwam opdagen. Moshe kwam dus naar de berg. En hij moest terugkeren met de Torah. En nou, ze, het volk had natuurlijk haast en geloof was natuurlijk, uh, ja, maar ze dacht, nou, waar is hij gebleven? Het was nog even misschien zo'n so, klein uurtje, dat was een misrekening. Ja, ze dachten, nou, het is al nu de tijd, dat hij, hij moest veertig dagen daar boven 40 dagen in boven de, zijn, veertig dagen aan de berg. En volgens hun berekeningen, hij moest al komen, dat was niet, niet, niet, ook niet, niet, niet precies. En dan op dat moment zeiden zij ze tegen, tegen Aaron, en u maakt voor ons een, uh, een gouden kalf, en wij gaan hem dienen. En wat zegt hij? Ze? En dan hebben ze die kalf gemaakt, wat hadden ze gezegd? Eile, Eile, dat is uw God, hadden ze gezegd. Hadden ze niet gezegd, Eile, dat woord, dit woord hadden ze gezegd. gezegd, gezegd. Wie kan het begrijpen? Waar kan je het leren? Behalve, behalve zoger. waar kan je het begrijpen dat iets wordt wat daar staat in de Torah? Natuurlijk kan je dat begrijpen in plat. Ik bedoel, plat heet het gewoon, uh, gewoon verhaal. Maar kijk wat hadden ze gezegd? Het volk had gezegd: Dat moet ons volk, dat is onze, laat dat hele ons God zijn. Niet Elohim, niet een volledige naam, dus niet echt volledig dat zij konden de realiteit, de schepper zien, Elohim zien, uh, in al zijn vijf sferen. En hadden gezegd, nee, drie, die drie is genoeg voor ons. Ja, en dat is daarom dat ze dat ook onder de heet dat zijn die drie, drie, drie, met die drie kunnen we dat wel redden. Dat is onze, dat is onze God, dat is echt gezegd. En, maar dat komt wel. Maar dat jullie dat zien, ook de relatie met de Torah. Die eile, dat is die eile. Laat eile ons God zijn. Ja, in plaats van Elohim. Uh, dus hij zegt, dat is dat. Wie dan, wie is dan, wie schiep dan die eile? Wie, en wie betekent dat die mi, wie, schiep eile? Hij zegt, dat is die hier Dat was, oh, kijk nou zo. So. Hier is de plaats waar alles begint, uh, de bevatting. Een zekere vorm van vraagstelling begint nu met de Yirsoed. Dus niet boven. We hebben gezegd, jema, daar is geen bevatting. We hebben gezegd waarom Abawiyama alleen maar willen geven. Alleen maar, uh, er is geen chogma in hen. kan doordringen door, door, door van hen naar de schepping. Van hier well. We zullen zien dat. Acht na de koba. Oto anikra miketsa negen hashamaim lemala. Wie is die mi? Dat is heidi, Die heet van het. Uiteinde van de hemel boven. Dat is de IJssel. Dat is wat hij bedoelt. Van, kijk nou wat hij zegt. Elke woord is, is klopt. En heb ik een beetje, als je de tekening kijkt. Heb ik allemaal tekening opgemaakt. Alleen aan de hand van wat hij zegt. Hij de nergens waar ga kreeg deze tekening. Ga maar naar Israël. Ga naar alle Arabische. Niemand heeft dat in de wereld dat doet. Niemand. Waarom? Het is een geestelijke ding maar waar ik heb het ook zo opgebouwd om een beetje te helpen. Kijk nou. Hij zegt zo die ish ish sut. Kijk nou wat hij ons zegt. Hier is Dat is dat is hij deze kracht die heet het uiteinde mikze, miktze mikze miktze miktze hashamayim lamala. Dat heet mikze hashamayim sorry miktze hashamayim lamala. Wat think dat? Het uiteinde van de hemel van boven. Kijk, nu goed. Elke woord is krachtig is en elk woord geeft leven. Soepel, fijn leven, wat nergens te krijgen is. Voor geen geld. Kijk, wat betekent dat? Het uiteinde, kijk, daar ziet het. Het uiteinde van de hemel van boven. Wie is hemel? Wat hebben we geleerd? Hemel en aarde. We hebben geleerd hemel en aarde. Wie is dat? Hemel en aarde, dat is die zon, zeeranpin en Noekwa, ja. Dus wie is hemel? We hebben geleerd, wie is hemel? Zeeranpin, ja of niet? Hemel. Wat schiep, de he wat schiep, schiep Elohim, wat schiep Elohim in die zeven dagen? Hij schiep, Zeeran, en Malgoed. En in de, in de taal van uh, de mensenkinderen, heet het gezegd, de hemel en de aarde. En natuurlijk bij ons ook lijkt het wel hemel en aarde. Zo so, denkt men natuurlijk hier natuurlijk. Maar wat hij schip, hij schip zeer en dat is de wereldheid. Zeer en Nu, Nou, wat zegt de Newton? Kijk, wat over die zegt ons. Dat, is wie is die is Dus die zeven onderste, zeven onderste van de bina. Wie is dat? Kijk nou, acht. Dat is die, die kracht. Die heet het, uh, het uiteinde van de hemel van boven. Waar is, de uit, waar, is de, uh, waar is de hemel? Kijk nou naar de tekening. Zoon, Wie zie je dat zon? Zeeranpin. Zeeranpin is de hemel. En hij zegt ons: die, dat is dan de, van de uit, het uiteinde van de hemel van boven. Dat is de Kijk, zeer dat is de hemel. En wat wie is boven hem? Boven hem, Iers. Duidelijk, ja, dat is wat hij ons zegt. Alleen hij, ik heb een tekening gemaakt. En hij heeft het geen tekening gemaakt. Ja, ze hebben het niet nodig. Zie dat, daarom zegt hij dat van boven. Want Zerampien heeft, heeft beide. Ja? Zerampien heeft één. Zerampien heeft twee. Dus de hemel heeft boven hemel. Boven de kant, de bovenste kant van de hemel. En de onderste kant van de hemel. De bovenste kant van de hemel, die grenst aan Iers. Dat noemt hij Mikzea Shamayim Lemala, van het uiteinde van de, van, de, uh, van de hemel naar boven. Dat is, dat is het uiteinde van de hemel, waar, waar dus de zon begint, Serampin begint, en naar boven. Dat is dan die Yirsut. <laughs> hij zegt dat alles staat in zijn ter zijn beschikking of in zijn territorium. Teen, en aangezien in hem, in die Jissut, dat daar uh, sprake is of plaats voor vraag, dus hier begint de vraag, kijk okay, nou dat hier de plaats, dat is cruciaal voor ons. Wat, waar hij ons vertelt, want hier begint de vraag. Hij zegt, aangezien in hem de, uh, sprake is van vraag, hij gaat ons vertellen wat het allemaal is. We hebben nog niets, hij heeft nog niets verteld, hoeveel woorden hebben we nodig. Maar hij heeft nog niets verteld. Hoe bederig ze toen? Dan is dat, aangezien ervoor gezegd dat hier vraag is, dan, dan betekent dat dit op de verborgen manier... Als er vraag is, zo zegt, dat het vraag, vraag is, uh, een vraagstelling als het ware, onderhevig aan de vraag, betekent, alles wat onderhevig is aan de vraag, betekent dat er een zekere mate van verhulling, ja, verborgenheid is. Dat is dat die hier zoet. Sheenon uh, elf Megula, dat die niet onthuld is. Overal waar de vraag is, betekent het nog niet onthuld is. Dat is, zeg je ook, de, de kracht van die jeerszoet. En je kraam mi, en dat heet mi. En mi heet, en mi betekent wie. Oké, okay, stap voor stap. Punt uh, Shehula, shila, hij zegt mi, dus wie, dus de vraag, een vraagwoord. Hij zegt dat dat is een woord voor een vraagwoord. Een vraagwoord, ja? Een vraagwoord is mi, Wie? En dat is die, en dat is dan, de, de, dat is dan die twee sferoot, keter chogma van de Yersut. En dat is dan ook de twee, twee letters van de naam van de, van I. Elohim. En waarom is het Elohim? Omdat Elohim is gebezigd met de Yersut. Yersut is ook, is ook Bina. Eigenlijk. En daarom vertelt hij ons na ons dat. De zoger nu gaat niet over Sferod spreken, maar spreekt over de naam van Elohim. Precies hetzelfde, die gaat over naar de naam van Elohim. Waarom, zullen we ook leren. Dat. Want ik kan zeggen, zo so dat alleen maar Keter en hochma, ja, zijn in, het, in, in, we zeggen dat in de Jersut gebleven in hem. En dan Bena, Sieran Pin en Malgoed zijn naar beneden gevallen, naar de zon. Als gevolg van het opstegen van die maalgoed. Zie, ja, is opgestegen overal, hebben we gezien. Dat die maalgoed is opgestegen uh, uh, onder die ketterengogma uh, in het hoofd. Waarom is die opgestegen? Nog, er moet alles duidelijk zijn. Waarom is dat opgestegen? Waarom? Omdat bin mal, maalgoed is. Strengheid, gestrengheid, twee krachten zijn er in de wereld, ja, als gevolg van de symptoom van, van de beperking. Malgoed is de kracht van de gestrengheid, en maar de scheppers wilden dat niet de wereld zo scheppen. Ja, alleen maar gestrengheid. Wij kunnen ook niet bestaan alleen maar in, in strengheid. Ja, gestrengheid. En Malgoed is opgestegen naar de Bina, dus op, in plaats van de Bina. Ja, en daardoor was het leefbaar. Dat is dan wat de schepper had geda geda geda gedaan. En daarom spreken we daarover. Dat de maalgoed is ook opgestegen. Hier ook bij Jirsut. Maar in plaats van de spreken van Kettergogma. En, uh, en die overeenkomen met de naam. Van, uh, dan spreekt hij ook nu. De zogger spreekt van de uh, letters. Of de letters van de naam van Elohim. Waarom? Want hier is ook de kracht van Elohim. Wij willen ons laten voelen. Wat de bina, de kracht van de Bina is de naam van Elohim. Wat is de naam van Elohim? Je kan zeggen allerlei namen geven aan die. Ja, dat is mijn God dat is, ga je allerlei namen geven. Wat betekent dat? Ja, dat betekent naar krachten dat Mi en Eile Mi, dat is dan Keter, Gogma en Eile is pina Zeer en Pine, die uit elkaar als het ware gekomen nu uit elkaar uh, gekomen door die door het opstijgen van de maalgoed naar, de, uh, naar het hoofd. Dan als het ware de scheiding is gekomen in de naam Elohim. Waarom? Om op te bouwen. Ja. Dus die, wat heeft dan die benaag gedaan als gevolg van, die, van het opkomen van uh, de maalgoed naar het, hoofd, naar het hoofd van de, de Arigantie?